Mogelijk gaat er morgen of overmorgen nog een Nederlands toestel naar Libië. En ook andere westerse landen proberen hun burgers met gecharterde vliegtuigen te evacueren. Maar dat verloopt moeizaam. Zo kreeg een Frans toestel geen toestemming om in Tripoli te landen. En hebben de Verenigde Staten gezegd dat ze diplomaten en hun familieleden niet het land uitkrijgen. Libië is voorlopig niet meer welkom bij de vergaderingen van de Arabische Liga. De ambassadeurs van de lidstaten kwamen vandaag in spoedzitting bijeen om over de gespannen situatie in het land te praten.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 Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margreet Reintjes. Een heel goedenavond. Hij is pas vijftig, maar maakt zich nu al zorgen over zijn oude dag. Journalist Johan Dibbets. Hij maakt een radiodocumentaire over de zorg die hij zal krijgen als hij tachtig is. Straks praat ik met hem. Maar we beginnen met Annie M.G. Schmid... Het allerlaatste interview dat zij gaf is nu voor het eerst in zijn geheel te lezen. Morgen verschijnt het in boekvorm. De schrijver, Alex Verburg, sprak met Annie een maand voordat ze stierf op 84-jarige leeftijd. En zij vertelde hem dat ze als schrijver gedaan heeft wat ze moest doen. Een fragment uit de bandopname. Ja, dat maakt wel veel uit. Niet dat ik ze erkenning heb gehad, maar dat ik tenminste gedaan heb wat ik moest doen. En kon doen. Ja, ja. En niet meer hoefde te doen, want nee. nou hoef ik niet meer. Nee. En het gevoel van, nou, ik heb zoveel geschreven. Ja. En het, de kinderen hebben er altijd nog lol bij. Dus ja. ik heb echt wel, wel iets gedaan. Ja, ja, ik heb het gevoel, ja. dat je echt iets gedaan hebt. Ja. Dat het niet voor niks is geweest ja. allemaal. Ja. Ja, ja, ja, ja, en dat vind ik ja, ja, ja. wel erg fijn. Dit fragment komt uit uw ruwe opnames, uh, Alex Seburg. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Ja, leuk om er weer even te horen, hè? Ja, dat was ongelooflijk vertrouwd meteen... toen ik, uh, toen ik die banden opnieuw beluisterde Echt geweldig. Ja, vertrouwd? Ja, maar ik, ja, heel vertrouwd. Maar ik merk wel, nu ik het even dit zo hoor... Ja. Ik, oh ja, het was typisch niet voor de radio. Het was gewoon een gesprek wat ik bij haar thuis had. Ja. En voor niks anders bedoeld eigenlijk dan... Een uh, interview. Ja, gewoon om het uit te kunnen schrijven. Ja, precies. En uh, dan denk ik, oh, had ik nou maar mijn mond gehouden. Nee, hoor, gewoon. het is helemaal niet erg hoe je daar stond. Ja, ja, ja, ja. Nee, nee helemaal niet <laughs> erg. Want hoe heeft u dat in de tijd voor elkaar gekregen dat u daar zat? Nou, dat ging eigenlijk een beetje raar. Ik had. Uh, uh, ik moest eigenlijk een groot artikel, een grote verhaal schrijven... over uh, de bevrijding, vijftig jaar daarvoor. Dat mm -hmm. daar had ik al Martin Toonder en uh, Elias, geloof ik, en Wim Kok... en een jeugdvriendin van Anne Frank en Theo Olof. Die had ik daar al voor geïnterviewd. En het was maar iets heel klein, waar ik haar dan nog voor moest spreken... voor 450 woorden of zo. En... Uh, en toen belde ik haar op. En ik, maar ik wist van de val die ze had gemaakt en hoe broos ze was. Dus ik had tegen haar gezegd: Nou ja, het kan best. En ik kende haar al, dus ik zei: Nou, het kan best per telefoon. Maar ze zei: van Nou, ik vind het wel zo gezellig als je langskomt. Vind je ook niet, zei ze toen. Dus nou, dat heb ik toen gedaan. Dus uh, zo kwam ik bij haar terecht. En toen heb ik haar eigenlijk de hele middag uh, zitten, zitten praten. En we hebben heel veel potjes gedronken. Potjes wat? Ze, ja, en zei ze, ben je, ben je heerlijk? Hij he? zei ze, die, die potjes overdag. Oh, pot? Ik dacht potjes. Port. Nee, potjes. Port. Ja, nee, ja, ja. ja, precies. Het um, is meer in de lijn, toch? Ja, precies. Dus ze <laughs> zei ze, moet je nog rijden? Ik zeg ja, ik ben met de auto. Nou, een paar potjes mag best. <laughs> <Toen> <laughs> en dat heb ik gedaan. Maar vond ze het leuk? Ja, nou, het feit dat ze natuurlijk wilde dat ik langskwam... dan denk ik, ja, dat, ze vond het gezellig, ja. Ja, ja. maar stelden ze nog voorwaarden? Of was het gewoon van, nou, kom maar binnen, je krijgt carte blanche? Um, nou, ze had me al eens eerder gezegd. Dat was, maar dat was begin jaar 1990, of zo, 1991. Toen had ze wel gezegd dat ik wel um, met uh, originele vragen moest komen. Dus niet dat ze... Uh, uh, nou, uh, wat was het ook weer van je, je, je vader is dom? Nee, hè? En zo, dat, ja, dat en is heeft totaal nee, geen trek nee, in. Nee. Maar dat, ik moet je zeggen dat ik mijn interviews meestal hoor. Het waren altijd uh, gesprekken. Echt uh, meer gesprekken dan uh, interviews. Maar goed, u heeft daar de hele middag gezeten, ja. een heleboel potjes gedronken. Heleboel potjes en heeft u meen. dingen gehoord van haar waarvan u later dacht: ja, dat wist ik echt niet? Um, ja, nou ja, ik, ik, ja o, dat vind ik moeilijk. Um, ja, er zijn, omdat ik, ik gun altijd mensen ook uh, zijsporen. Dus, en daar geef ik ook alle ruimte in. Dus dan hoor je altijd dingen die je niet zou horen... als je met een heel uh, voorgeprogrammeerd idee uh, daar naartoe zou gaan. Maar heeft ze bijvoorbeeld iets over de oorlog verteld? Wat nou, dat je? is iets wat me dan later uh, opviel... toen ik de biografie van Annette van der Zeil had gelezen... Dat ik, ja, wacht eens even, ze uh, tegen mij toch dingen gezegd. En misschien had dat ook wat te maken, omdat het zo ja, op, op, op het, bij het scheiden van de markt was. Dus op het punt van, van, van uh, doodgaan, eigenlijk. Dat ze daar heel erg openhartig over was. Nee, wat, het beeld wat mij een beetje uit die biografie. Uh, wat, wat daaruit oprees, vond ik... maar ik heb die biografie, laat ik dat er duidelijk bij zeggen... met erg veel plezier gelezen. Mm -hmm. Maar dat Annie nogal haar rol had opgehemeld in de oorlog... dat ze in het verzet had gezeten. En, dat ze, nou ja, en, um, en tegen mij zei ze eigenlijk het tegenovergestelde... dat ze juist niet flink was geweest... dat ze um, uh, niet in het verzet had gezeten... dat ze veel te makkelijk mee was gegaan... met, met wat de Duitsers ontvoorschreven in die tijd... En, um, en dat de enige verzetsdaad uh, die ze dan had gepleegd... die was gruwelijk verkeerd afgelopen. En op dat moment... Uh, Want? Wat was er gebeurd? Nou, ze, ze dacht dat ze een, echt een hartsvriendin van haar aan papier had geholpen. Maar dat was via een uh, verrader gebeurd. Die had ze gewoon vertrouwd. Dus ze had echt dat gevoel... Ik heb uh, ja, ja. Betty, dat was, zo heet haar vriendin... Heb ik gewoon de dood ingestuurd. En dat, en dat was iets waarvan ze zei. dat knaagt nog steeds aan. Maar dus dan moet je nagaan. op het laatst van haar leven. Ja, maar dat ze maar... dat nog En toen vloekte ze ook echt. Ja, ja. toen ze dat zei. Dat vond ja, maar u ze zei net. misschien heeft ze tegen mij willen zeggen. omdat ze niets meer te verliezen had. Nou, ik wil zeggen dat. dat, dat je. Um, natuurlijk ook uh, onder invloed van de sfeer, denk ik. maar dat ze inderdaad. denk ik, ja, bij het schijf, wat wat heb je dan nog op te houden eigenlijk. Ik ja. denk dat dat het meer is. Ja, ja. ja, en dat ze echt eerlijk is geweest. Ja, dat gevoel had ik sowieso wel hoor. Maar inderdaad, ja, ik had niet het gevoel dat ze iets ophield. Nee. U sprak ook met haar uh, over de naderende dood. Weer een fragment uit die ruwe oh, landopname. Ja, ja, ja. Dood zijn de betekenis voor mij. Opgenomen worden in een groter geheel. In een groter zelfbewustzijn. In een groter zelf. In iets wat ik nu niet kan bevatten. Ja. Maar waar ik wel aan geloof. Ja, ja, ja. En dat vind ik heel belangrijk. Dat ja. is mijn religieuze beleving. Ja. Ja. En dat heeft niks met Bijbel of met, met, met, met christelijkheid te maken. Nee. Het is een religieuze beleving. Ja. Ja. Ja, en een maand na dit interview ja. pleegde ze zelfmoord. Hè? Ja, ja, ja, ja, dat klinkt allemaal meteen wel heel zwaar. Maar goed, ze heeft na ten einde aan gemaakt. Ja. Pillen Heeft pille me... genomen toch? In ja, combinatie precies, met ja, ja, drang. ja, mijn zelfmoord vind ik of, dan denk ik ja. Ja, oké, okay, goed. Ja. Ja, het, klinkt het, wel klinkt heftig ja, het klinkt te hard. Ja, klinkt te hard. Ook voor haar daad? Klinkt Alzelf, dat te hard doding, voor zou ik dan bijna ja, niet ja, eerder okay. zeggen. Of Nou zelf... Ja, goed. Ja. ja. Nee, het was, dat heeft mij eigenlijk wel uh, verbaasd. Omdat ze, Ik heb het uitgebreid met haar over de dood gehad. En ze had mij... Jaren daarvoor gezegd: Nou, als ik dit nog niet, niet meer kan, en dat niet meer kan, en dat niet meer kan, en dat niet meer kan, doe dan maar wat in mijn chocola. Nou, toen ik dus die keer bij er was, zei ik: Nou, ik zeg dat is het niet zover. Het is nou toch nog maar eerst even vragen. En, en toen vroeg ik aan van... Wat, wat, wat, wat houd je nou hier? Wat, uh... En toen zei ze: um... Nou, ze vergeleek het dan met een, met, een, met een spinnetje dat in, in bad was gevallen. Zei, het is, en dat probeert dan toch nog uh, eruit te komen, omhoog te komen. En zegt: het, het, het, uh, het is uh, het. We willen allemaal blijven leven. Dat zit in, het leven zelf wil blijven leven. Dat zit in elk organisme. En, um, en toen vroeg ik haar ook. Uh, want ze zei op een gegeven moment hoe, hoe, hoe krakkemikkig ze eigenlijk was geworden. En toen zei ze: Nou ja, goed. Volg maar ja, je zegt: Ik mag er niet klaar. Ik word volgend, ja, volgende maand al 84. Als ik dat haal. Toen vroeg ik of ze daar aan twijfelde. En daar, uh, nou, daar twijfelde ze wel aan. En toen zei ik: Maar is het dan dat je de dood een handje wilt helpen? Of hoop je dat de natuur het regelt? En toen nog zei ze dat ze hoopte dat de natuur het voor haar zou regelen. Want zei, je doet dat niet zomaar. Het is een enorme stap. En toen vergeleek ze zichzelf met haar hele goede vriendin uh, Renate Rubinstein. Ze zei, ja, als je dan dus helemaal, niet meer, helemaal niets meer zelf kan... je kunt zelf niet meer naar de wc, je kunt helemaal niets meer... nou ja, dan komt zich voor dan liever niet meer. Maar zelfs dus toen nog hoopten ze eigenlijk dat ze het zelf niet hoefde te doen. Dat ja. bleek daar wel uit. Maar um, is er enorm achteruit gegaan in die maand die daarna kwam dan? Nou. Toen ik, toen ik haar zag, toen was ze al zo'n schimmetje en ze ja. kon helemaal niet meer. Nee, blind helemaal, hè? Ja, en dat vond ze ook al iets onherstaanbaar. Ze zijn gewoon aan te bedenken dat de mensen... zijn die alleen maar lezen om de advertenties van Albert Heijn. <laughs> en ze zei, ik ben een echt lettermens. Ja. En ze vergleek zichzelf dan met de Beethoven. Het vond ze zelf de onrechtvaardigheid... dat die dan uh, doof was ja. geworden. En uh, ja... Nou, is het zo uh, dat, uh, dat u uh, in dat boek, wat nu verschenen is van ja. het laatste interview. daarin heeft u ook een, uh, een fragment waarin ze ook over haar venijnige kant uh, schrijft? Oh, ja. Wilt u dat stukje voorlezen? Ja. Dat ze de veertiende. Um, ja, nou, het is. Ja, precies. In Pluk van de Pettenflat gaat een hoofdstuk over spijtenbijt. En spijtenbijt was een jongetje dat beet en daarna spijt ervan had. Kijk. Dat ben ik zelf. Niet prettig, hoor. En als het me nou nog opluchtte, maar nee. Alleen maar vreselijk brouw en spijt en ba en schaamte, schaamte. Ineens viel haar een mooi grafschrift in. Hier ligt Annie's geraamte, ze stierf van schaamte. Schrijf dat maar op. Weet u het nog? Ja, ik weet het nog, ja. ja dat was grappig, want dat, kwam, dat was echt door de sfeer van dat gesprek. Want ik heb later wel vrienden van haar... Gesproken onder andere Joes Groot. En die zei. En dat is echt een hartsvriend van haar geweest. En die zei van nou. Die, dat had hij haar nog nooit horen zeggen. Dus ze zegt. Dat is dan echt. in het vuur van het gesprek ontstaan. En. Uh, nou en ik vind het dan leuk dat ik dat heb kunnen vastleggen. Ja. Nou ja, inderdaad. Echt contact gemaakt dus. Ja. Toch? Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja, dat was, dat was echt een klik van meet aan. Ja. En, ja, waarmee ik ook. Want laat ik dat wel bij zeggen. Ik ben geen Annie, Annie semiet kenner of zo maar meteen. Mm -hmm. Maar er was, ja, er was onmiddellijk een, een soort speelsheid en, een, en ik vond haar ongelooflijk origineel. Als ik haar bijvoorbeeld vroeg naar de rode draad en de lever, dan zei ze meteen van nou, ik dacht eerder aan een vlechtwerkje. Dat soort dingen. Ja. Dat heb ik gewoon schrik En ik merk bij... Nou, ik heb dan een paar keer contact gehad met haar zoon Flip. En die heeft dat, die heeft dat zelf, dat ongelooflijk speelse. En dan denk ik, god, die man moet toch ook al zestig zijn of zo nu? Maar dat hele ja en dat, dat had ik bij Annie ook dat je dat, ik heb haar ook nog gevraagd in hoeverre ze in hoeverre ze nog uh, kind was en toen kwam er ook onmiddellijk bij haar iets boven een, uh, nou ik vroeg haar naar van voel je nog wel eens kind Annie en toen zei ze van ja maar toch op een andere manier van dan toen. Ik vind andere dingen op een andere manier leuk. Er is een prachtig liedje van Fons Janssen dat ik pas hoorde toen hij net gestorven was. Nooit meer bang. Ken je dat liedje? Het was tegen een kind. Als je groot bent hoef je nooit meer bang te zijn. Niet voor de meester, niet voor die grote hond. Niet voor het jongetje van de buren, die gooit je nooit meer op de grond. Niet bang meer dat je gaat blozen, niet bang meer in je donkere bed... Als je groot bent, daar ging het liedje over... dan ben je daar allemaal niet meer bang voor. Dan zijn we alleen nog maar bang voor elkaar. Dat vond ik zo mooi, dat vond ik zo'n goede gedachte. Want natuurlijk, die kindangst is weg. Maar er zijn andere angsten voor in de plaats gekomen. Iemand die dat zegt... die kent het kind dat ze, dat ze zelf was nog zo goed. En dat ja. vind ik prachtig voor iemand van 84. Denkt u nog wel eens een ander? Nou, als ik dan zo'n ges gesprek wil, dus die banden hoor... dan is... Nou, dan is het echt alsof je hier bij de Ik ben vreselijk blij dat ik al die banden van die gesprekken van toen heb bewaard. Dan ben je weer zo nabij iemand. En dat is, dat is leuk. Ja, en ik zat weer te schaatrecht op bepaalde dingen die ze vertelden. Maar dat merkte ik ook met zo'n boekje. Alsof, want tot mijn grote verrassing had dat een hele mooie hardcover gekregen... waar ik dacht dat dat veel te duur was voor zo'n... Uh... Ja, toch toch. Ja, het heel... is Annie, hè? Een icoon is het. Ja, precies. En, uh, ja, maar omdat het dan helemaal niet zo duurde. Dus dat, ik vond dat heel erg leuk. En, als ik, en dan als je dan weer zo'n boekje leest, dus echt je eigen uh, uh, manuscript, maar dan echt nu als, als boek, mm -hmm. dan lees je het ook weer met andere ogen. Dus ja. ik, ik merkte al meteen bij de eerste dat ik een paar keer hard op. Uh, Zat de schater, bijvoorbeeld als het over haar moeder gaat, die dan eigenlijk alleen maar uh, de laatste jaren, wat zij dan per se niet wilde, alleen nog maar vegeteerde. En, en dan zegt zij, weet je, dan hoor je altijd met zich van, ach, als een kastplantje. Maar nee, wat zegt zij dan? Ja, ze was eigenlijk, uh, uh, ja, als een bloemkogel. ja, ja. <laughs> Weet ja. je, dat soort dingen. Ja. En, en... Origineel. Ontzettend origineel. En, en eigenlijk, want dat vertelde u net hè, over haar rol in het verzet. Eigenlijk geeft u haar de mogelijkheid om een soort weerwoord te geven. op wat er over haar allemaal beweerd is de afgelopen jaren. Zo voelde het voor mij net alsof ik haar. Het, het, uh, ja, inderdaad, letterlijk het laatste woord uh, gaf. En. Uh, ja, dat. dat, dat uh, en ik, ik, ik, ik, ik zie het zelf heel erg, dit boekje als een soort afscheidsgesprek. Dat ze niet met mij heeft, maar met ons, met ons allemaal. Ondemaal. Zo voelt het. En daar ben ik heel erg blij mee dat ik dat heb mogen doen. Ja, dat begrijp ik. Hartelijk dank, Alex Verburg, aan wie dus uh, Annie MG Schmid haar laatste interview gaf. En morgen verschijnt het dus in ja. prachtige boekvorm. Dank, dank. voor de komst. Ook hartelijk bedankt. Tot half negen. Twee dingen van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. Journalist Johan Dibets is nog geen 50, maar maakt zich nu al zorgen over zijn oude dag. Want hoe ziet zijn leven eruit als hij 80 is, over 30 jaar dus? Hij ging op onderzoek en maakte de radiodocumentaire Eén ding is zeker. Die aanstaande zondag wordt uitgezonden op Radio 1. Goedenavond, meneer Dibets. Dag. Ja, een documentaire die heet Eén ding is zeker. Namelijk, wat is er zeker? Uh, dat mijn kinderen uh, niet bij mij in het bejaardenhuis mij opkomen zoeken... Want u heeft geen kinderen. Nee, en 1 miljoen mensen met mij. Ja, En als je dan begrijpt dat we vergrijzen in Nederland... en dat dan de mantelzorg opdroogt... dan nou, kan je je wel afvragen, hoe moet dat dan? Ja, want u want... bent natuurlijk gewoon nog een jonge blom. Hè? U bent nog niet eens 50. En u gaat ja. zich nu al zorgen maken over uw oude dag. Ja, maar omdat Nederland zo vergrijst, ja. uh, merk ik, uh, vond ik het ook vreemd dat ik me er nu al mee bezighoud. Omdat mijn omgeving. Uh, ja, die veroudert natuurlijk ook. Maar er zijn ook allemaal 40-50ers, maar die hebben het er ook over. Die zien natuurlijk hun, hun ouders. die voor dutselen, zoals ik uh, geleerd heb. Voor soort, wat? Voor? Ja, een mengeling van ouderdom en een missing link met het dagelijks geheugen. De, de, de en ouder worden. Dat heet? Voor dutselen, ja. Ik, heb dutselen. Er... ja okay. ik kwam het ergens tegen in een bejaardenhuis. Dat is het is een of ander dialect, <laughs> maar ik vond het wel een grappig woord. Ja. En um, ja, als je dan om je heen uh, verhalen hoort: van ja, mijn moeder zit in het uh, bejaardenhuis, je krijgt s morgens vroeg een luier om en s'avonds gaat hij er weer af omdat er niet genoeg personeel is om dat mensen naar de toilet te brengen als ze dat wil. Of een ander verhaal wat ik tegenkwam van een mevrouw die uh, had, had pijn in de voet. En uh, ze ging en, en kreeg medicijnen. En na zes weken bracht men uh, het mensje naar, uh, naar het ziekenhuis. Be bleek dat ze een gebroken voet had. Ja, ja. Omdat er gewoon geen tijd meer is om uh, ja, daar goede zorg voor te geven. Ja, en later is, dat, is die mevrouw nog overleden aan het teveel aan medicijngebruik. Ja. ja. En dus dan denkt u, dat baart mij zorgen, want wat staat mij te wachten? Ja, precies. En ook omdat ik nu al weet dat mijn kinderen me niet opkomen nee. zoeken... Nee. had ik zoiets van, ik, ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. En dan heb je, laat maar zeggen, dit zijn dan de persoonlijke kanten... invalshoeken van dit verhaal. Maar als je dan naar de cijfers gaat kijken... dat Nederland nu uh, ja, heel snel gaat uh, uh, vergrijzen... Uh, en dat het dat de mensen die straks in de, oude, in de zorg moeten gaan werken afneemt... dan uh, heb, je, heb je die twee gegevens bij elkaar. En ja. toen had ik zoiets van, ja... Ik, ik ga dat dus even onderzoeken, dacht u. Precies. Ik precies. ga eens even mij verdiepen in het jaar 2040. Ja. En toen bent u gaan praten. En u bent bij allerlei uh, verzorgingstehuizen langs gegaan. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik ben een dagje in naar Millingen gegaan, naar gasthuis Sint Job de Deo. Prachtige naam. Ja. Een katholiek klein dorpje daar aan de Waal. Uh, waar het leven nog goed is. Waar, ze nog niet, uh, waar iedereen voor elkaar nog een beetje zorgt. Dus een idyllisch plekje om uh, het bejaardenhuis in te gaan. Maar uh, ja, al snel bleek dat er uh, in 2040 voor mij daar geen plek is. Maar, want? Nou ja, de. Uh, de vergrijzing neemt toe, maar het is ook de regeltjes om een plekje te krijgen. Ik moet wel heel erg de mens zijn en hulpbehoevend. Want de trend is, en die is nu al ingezet, om zoveel mogelijk thuis te blijven. Zolang mogelijk op jezelf blijven. Ja. Maar, nou is het natuurlijk wel zo dat we het hebben over 2040. Hè? Is nog 30 jaar ligt dat voor ons. Dus ja. het kan toch heel goed zijn dat er dan weer een list verzonnen is. Waardoor u wel degelijk daar lekker kunt wonen. Ja, ik, ik heb, we hebben bij, bij Texergie, daar waar we dit allemaal maken en bedenken... hadden we de, uh, het idee opgevat om een wasstraat voor uh, bejaarden uh, te, op te zoeken. Van, bestaat al zoiets. Want dan doe je ze s morgens in de wasstraat... en dan heb je al die mensen niet nodig, al die handjes aan het bed. Mm -hmm. en dat bracht ons vervolgens op het idee van, ja, de, de robots... De, uh, want in China heb je al hele ontwikkelingen, Er worden gewoon... Uh, kopieën gemaakt van familieleden... die die ouderen kunnen gaan verzorgen. Oh? Ja. Zien ze eruit als een familielid? Zo'n robot? Ja, dat kan. Het is nog veel te kostbaar om dat soort uh, dingen uh, gewoon te bestellen. Maar uh, die kant gaat het wel op. Uh, de Raad voor de Zorg uh, heeft uh, een paar weken geleden... Uh, aan de overheid gezegd van je moet meer geld steken in innovatie... in het bedenken van uh, dit soort technologische... Oplossingen. Ik bedoel, straks zit je in je huisje en dan heb je een camera op je gericht. En als jij dwaalt of valt, dan word je gedetecteerd. En dan gaat er ergens een bel. Ja, en dan komt er een robot naar je toe. Want u bent ook met een, uh, een robot-zeehond, Paro heet die. Ja. Bent u uh, op bezoek gegaan in een verzorgingstehuis? Eens dus even luisteren. We hebben een verrassing. Oh ja? Ja, kijk maar. Nou, ik heb iets meegebracht. Oh, nou. Kijk dat is dan? leuk. Mooi, hè? Zo ja. ja. ah, <laughs> kijken. Uh. Oh. Het is Paro. Nou, Hij vindt het heel lekker om geaaid te worden. Oh, oh nou, ja. dus, dat zal ik dan doen. Een ja. de Ritte zeehond op de okay, tafel kijk. tussen de bewoners. Lief, hè? Huh? U mag ermee knuffelen. Ja, ik vind het een beetje kinderachtig. Oh ja? Ja, ik heb beelden gezien van Paro. En uh, nou, die is werkelijk schattig eigenlijk. Ja, heel ja. vertederend. Die, heel die vrouw, vertederend. al die zwarte ogen. Ja, het is een echte witte zeehond, hè? En hij, hij piept en hij geeft kopjes. En hij kwispelt, als je tenminste over zijn koppetje aait. Uh, maar die mevrouw vond hem kinderachtig? Ja, maar, uh, maar later frat ze hem bijna op. Wil, uh, ze bleef maar aaien en tegen hem praten. En, uh, ja, uh, het is natuurlijk ook een hele intelligente robot... want hij doet aan stemherkenning. Dus hoe meer je tegen hem praat, hoe meer je ook wordt herkend. Ja, hartstikke leuk, maar over twee weken of over een maand is het dan nog leuk. Ja, want hij reageert elke keer hetzelfde. Ja, precies. Ja, want uh, hey, dat, dat onderzoek wat u heeft verricht... u bent dus bij die verzorgingstehuizen geweest... u heeft onderzocht wat voor robots er allemaal te krijgen zijn. Uh, en u bent ook in allerlei woongemeenschappen uh, gaan rondneuzen. Ja, ik, ik vond... Kijk, die mensen uh, in het bejaardenhuis en, uh, en uh, de dementenomvang... Uh, de koppel in Utrecht... Hartverwarmend hoe mensen daar uh, met ziel en zaligheid uh, met, met ouderen bezig zijn. Maar kijk, ik heb altijd uh, vanaf mijn jeugd voor mezelf gezorgd, actie gevoerd, uh, geknokt. En dan om dan nu een bejaardenhuis in te gaan. En vervolgens ja, wordt je leven uh, wordt een, een soort van overgenomen. Toen daar had ik toch zoiets van ja. Dat, dat lijkt mij niks. Hoe, hoe ziet ons bejaardenhuis eruit? Heb jij er wel eens over nagedacht? Van, van, voor, nou, het wat, wat gaan met we een doen? Lijkt me leuk ja. met z'n allen ergens. Ja, in een en, zonnig en, land in een zondag, Nou, <laughs> Toch? Ja, ja, maar met wie dan? Uh, wat gaan we de hele dag doen? Luisteren we de hele dag naar spiegelbeeld? Of uh, beginnen we de dag met start me up van de Rolling Stones? Nou, zeg eens, wat, wat, wat geldt nou, er voor u? Ik denk dat mijn oude dag er heel anders uit gaat zien dan wat we nu zien. Dus, nou, hoe dan? Uh, nou, ik, ik denk dat ik mijn leven zo lang mogelijk zelf wil uh, bepalen. En, en, en, uh, maar dat kan ja. toch heel goed? Ja, dat denk ik wel. Maar, maar ik denk dat een bejaardenhuissetting niet bij mij past. Dus wat ik gedaan heb, ik, ik heb mensen ontmoet... die uh, toen zij vijftig waren, uh, daar al over nadenken toen ze... Hun ouders of de moeder naar het bejaardenhuis bracht en zo van ja dat wil ik ook niet dat past niet bij mij ik ben um, ja, toen heb ik uh, Lou uh, en Ank uh, ontmoet respectievelijk 85 en 95 mm -hmm. uh, hij is uh, kunstenaar en schilder. En die had zoiets van: ja, op het moment dat ik in een bejaardenhuis zit, dan verstof ik. Ja, en dus, wat hebben zij bedacht? Zij zijn met tien mensen, uh, rond hun zestigste, hebben ze een, een heel groot huis gehuurd. En wonen tot op de dag van vandaag, uh, met z'n allen in een eigen huis, ze doen alles zelf, een woongroep, ja, een voor ouderen, ja. Nou ja. En is dat iets, hè, Want u bent daar nu al op uw vijftigste mee bezig. <laughs> ja. Is dat echt serieus, trouwens, of is dat ook om gewoon een leuk programma te krijgen? Maakt u De, zich dat... echt zorgen? Ja. Nou, okay. ja, ja, Ik denk het wel, ook omdat ik uh, uh, uh, persoonlijk vlak zoiets had van ja, ik heb geen kinderen en ik zie ja. dat ook om me heen. Ik bedoel, je hebt meer mensen die uh, geen kinderen hebben. Ja, maar goed, um, die komen er ook nooit. Uh, nee. Dus bent u, uh, à uh, Ank en die andere meneer, al iets aan het verzinnen nu? Nou, nog niet, maar ik maak me er wel. Uh, uh, ik, ik ben daar wel mee bezig. En op wat voor dat... manier dan? Over aan het nadenken van hoe dat dan. Wat ik nu zo alvast zou kunnen doen. Ik, bijvoorbeeld, uh, om nu uh, te zorgen dat in mijn vriendenkring. Ja. Uh, ook, laat maar zeggen, jongere mensen komen. Ja, ja. En hoe oud dan? Ja, van rond de 20, 30. Maar om te zorgen dat zij dan later alsnog toch die mantelzorg kunnen leveren? Um, ja, je mag het niet zo direct vragen. Maar ik wil in ieder geval zorgen dat... Oh. <laughs> laat maar zeggen mijn oudere vrienden niet eerder gaan... dat ik aan de achterkant ook nog wat heb. Ja, dat die voor jou of voor u kunnen zorgen. Ja, of, of dat ik in ieder geval uh, contacten onder blijf, blijf houden. En ja, dat zou je kunnen doen door, je, uh, door met de internet uh, dingen ja. te doen. En, en weten ik... ze dat al of niet? <laughs> ja, ja, ja, ja, ik heb het gezegd. Van, ja, we gaan met jullie om omdat, uh, omdat uh, als ik straks oud in het bejaardenhuis ben... dat je het in ieder geval nog langs kan lopen. Ja, vinden ze prima ja dat vinden dat is wel ook als je dit soort discussies met elkaar hebt of gesprekken dan ja goed dat, dat ja. weten ze ja, ja een soort surrogaatkinderen zijn het dan een beetje <laughs> ja, <laughs> nou, ja, ja, ja nou ja goed goed in elk geval uw hele documentaire die heet Eén ding is zeker over uh, oud worden en oud zijn dan dus in 2040 wordt uitgestonden aanstaande zondag het programma Holland Doc 9 uur Radio 1 Precies. klopt, hè? Ja. Hartelijk dank, programmamaker Johan Dibbets. En wij zijn dan uh, aan de radio gekluisterd en gaan luisteren. Dank voor uw verhaal. Graag gedaan. En tot zover deze uitzending van Twee Dingen van Max Morgen. Dan zit hier Govert van Brakel. En als u de gesprekken met uh, Alex Verburg of Johan Dibbets wilt terugluisteren... ga dan naar onze site tweedingen.nl. En straks um, ja, het gerecht van Willem en Weenhoven... Van die ja, ja, wat, heb, wat staat er op jouw menu? Oh, dat op die manier. Hoi, Gina, goedenavond. Uh, wat staat er op mijn een menu? Een beetje origineel, dacht ik. Uh... Ja, ja, en dan begrijp ik dat weer niet. Sjö, <sus> ja. <sus> ja. ja, he, jeetje. Nou, ik ben er weer helemaal bij. Wat gaan wij doen? Nou, uh, niet de minste zometeen. Jeroen Snel, die journalist van de EO... die heeft namelijk als enige uh, Nederlander ooit... Kadhafi geïnterviewd. Oh. En dat was een, een bijzondere ervaring midden in de woestijn... in zijn Bedouïne-tent. En daar komt hij zo meteen over vertellen. Uh, dus blijf luisteren, Margreet, zou ik zeggen. Zeker. Ja. Dat en nog veel meer na het nieuws van half negen. Hier is Rachid Finch. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De noodtoestand in Algerije wordt opgeheven. Die werd in 1992 afgekondigd in de strijd tegen islamitische rebellen. De afgelopen jaren is het geweld afgenomen. Betogingen blijven voorlopig verboden, ook na het afschaffen van de noodtoestand. Afgelopen maand is in Algerije een paar keer gedemonstreerd voor politieke hervormingen. Maar daar werd met geweld een einde aan gemaakt. Schiphol kampt met vertragingen door rookoverlast van de brand in een Amsterdamse opslagplaats. Twee landingsbanen worden daarom niet gebruikt.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 Het is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is dinsdag 22 februari, 1 over half 9. Goedenavond. Ja, wie de speech van Gaddafi gemist heeft, nou, geen zorgen. Bij ons hier in BNN Today hoor je hem integraal. De hele herhaling met af en toe wat voetbalflitsen tussendoor. Dus de top 10 uur zit je goed bij ons. Nee hoor, doen we niet. Maar we gaan het natuurlijk wel hebben over Gaddafi. Zometeen het allerlaatste nieuws met Luc Ikink. Die houdt het voor ons bij. En um, we hebben Jeroen Snel van de EO hier. Hij interviewde als enige Nederlander ooit Gaddafi. Zometeen vertelt hij hoe dat was. Indrukwekkend in ieder geval. En natuurlijk maken we ook vandaag weer de Provinciale Statenverkiezingen sectie voor je. Met de mooiste vrouwen uit Zeeland en Noord-Brabant die vertellen wat er beter kan in hun provincie. Um, wil je ze alvast zien, en dat is behoorlijk de moeite waard, moet je even naar onze site bnntoday.nl. Daar kan je allemaal filmpjes over zien. En over de verkiezingen gesproken, ja we zagen vandaag een opmerkelijk bericht. Um, een actie van de 24-jarige Ruben Jacobs... Hij is de nummer 27 op de Brabantse CDA-lijst voor de provinciale verkiezingen. En degene die hem aan de meeste stemmen helpt, die krijgt vijf kratten bier en 200 bitterballen. Ruben, goedenavond. Hallo. Ja, normaal doen we dat natuurlijk nooit, want uh, dat kan niet, omkoperij en zo. Maar aangezien we wel wat zin hebben in bier en bitterballen... Uh, wilde ik eigenlijk het volgende voorstellen, als jij nou voor ja. het eind van de uitzending, dus voor tien hier bij ons bent in de studio, ja. met die bier en die bitterballen, dan mag ja. jij even je zegje doen op de radio en dan uh, hebben wij oh, okay. dat wel binnengesleept, denk ik, die prijs. Helemaal ja. top. Ja, dan ga je top. redden? Ja, wij uh, gaan in nood springen, ik heb even de chauffeur geregeld en dan uh, kom ik jullie kant op. En waar ben je nu? Ik ben nu nog in noodstraat. Ah, dan moet je wel redden toch? Ja, uh, anderhalf uur uh, moet lukken. Vijf kratten bier en 200 bitterballen. Tot zo! Tot zo. Lucie Rink, update van Ranking de Nieuws. Zometeen, zometeen nieuws over een vrouw die van de domtoren is gesprongen. Een grote brand bij een chemiebedrijf in Amsterdam. Gelukkig in de cacao ernaast. En verder natuurlijk alles over de aardbeving in Nieuw-Zeeland. En op één staat de situatie in Libië. Nee, ik had elk willekeurig stukje er even uitgenippen, maar... Ja, ja, ja. Uh, dit was een maar deel Maar waarom dan dit? Ja, weet ik niet. Sprak me aan. Ja. <laughs> zometeen meer. Ja, zometeen meer laatste nieuws uit Libië. Iedere dag, ook hier in BNN Today... hoor je wat bekende Nederlanders bezighoudt... zoals vandaag als eerste thrillerschrijver Thomas Ros. In 2002 belde Theo van Gogh mij... of ik mee wilde betalen aan een advertentie... om Bush te steunen in Irak. Theo had als tekst... en nu doorvliegen naar Damascus, Teheran en Tripoli... Ik vond dat toen behoorlijk over de top, maar nu ik de schokkende beelden van tripologie zie, had hij gelijk. We hadden toen door moeten vliegen. Dan zaten we nu niet meer met Gaddafi en dan leefde Van Gogh ook nog. En de dag van Lingo-presentatrice Lucille Werner. Morgen vlieg ik naar New York. Dompel ik me onder in fashion, gadgets en heerlijk eten. Maar we onderzoeken ook of er mogelijkheden zijn voor uitbreiding Cap Awards. En Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Afgelopen jaar is openwaterzwemmer Frank Kribben overleden tijdens een openwaterwedstrijd. Oververhitting, gezonken en verdronken. Wereldzwembond FINA zou er alles aan doen om dit te voorkomen. Afgelopen weekend was er weer een wereldbekerwedstrijd. Over 88 kilometer in een snel stromende rivier ergens in Argentinië. Maar nauwelijks boten om de zwemmers in de gaten te houden. Verdomme FINA. Hoeveel open water moeten en nog overlijden? Ga aan de slag. Ja, dat was uh, Maarten van der Weijden. En dan nu in de studio zangeres Pien Feit. Goedenavond. Goedenavond. Wordt al de Nederlandse Björk genoemd. Zometeen ga je voor ons zingen. Twee keer maar liefst. En horen we je ook wat uitgebreider. Maar eerst even. Wat heb jij vandaag gedaan? Um, nou, ik ben eigenlijk deze hele week al best wel druk... met de voorbereidingen voor mijn CD-presentatie. Die is aanstaande donderdag in Paradiso. Dus ook vandaag uh, was ik daar uh, mee bezig. Onder andere... Um, dus voorbereidingen voor licht. Overleg met mijn lichtvrouw, Christel. Lichtvrouw. En onze geluidsman, <laughs> Philip. Dus uh, Goed. Dat, uh, dat zijn mijn dagen op het moment. Zometeen veel meer over jou. Maar eerst het sportnieuws met Henry Schutt. Goedenavond. Goedenavond. De Nederlandse cricketers zijn het wereldkampioenschap heel goed begonnen. Al zat een stunt tegen Grootmacht Engeland er net niet in. Met moeite werden de amateurs van Oranje verslagen door de goedbetaalde Engelse profs. En voor de kennis, het werd 296 voor 4, om 292 voor 6. De Engelse commentator vond dat het Nederlands team trots op zichzelf mocht zijn. They should be very proud of what they achieved. They pushed...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 In de 49ste over werd de klus dus pas geklaard door Engeland. Vlak voor de maximale 50 overs voorbij waren dus. De rijke sterren van Engeland werden tot het uiterste getergd, maar ze wonnen wel. Voetbal dan, er is live voetbal vanavond op Radio 1. In de achtste finales van de Champions League worden twee wedstrijden gespeeld. Olympique Lyon neemt het op tegen het sterrenensemble van Real Madrid. Bas Tegeler, aan die ontmoeting heeft Real slechte herinneringen geloof ik hè? Ja, zo is het. Want het afgelopen seizoen stond hij ook op het programma. Ook in dezelfde fase van het toernooi trouwens. De achtste finale. Toen schakelde Lyon Madrid uit. Door thuis met 1-0 te winnen en in Madrid later met 1-1 gelijk te spelen. Nou is het zo dat de beide ploegen elkaar drie keer zijn tegengekomen in drie verschillende seizoenen. Er zijn dus in totaal zes wedstrijden geweest. Van die zes wedstrijden won Real R 0 van Lyon. Een angstgekener zou je mogen zeggen. Eén speler valt op, dat is Karim Benzema, die zijn carrière begon bij Lyon... voordat hij voor 35 miljoen euro twee jaar geleden naar Madrid verhuisde. En wat doe je met een speler van 35 miljoen euro? Inderdaad, die zet je op de bank. Die wedstrijd begint om kwart voor negen, net als de wedstrijd van Chelsea. Dat is afgeleid naar Denemarken voor het duel met Kopenhagen. En die houtkamp, daar staat voor Chelsea nogal wat druk op. Nogal, afgelopen weekend uitgeschakeld in de rv Cup. Uh, 12 punten achter Manchester United, oftewel vijfde plaats in de Premier League. Dus eigenlijk is de Champions League alles waar nog op gerekend kan worden. En Bas had het net over dure mensen op de bank. Nou, ook bij Chelsea zit een dure jongen op de bank. Uh, wat te denken van Drogba. Hij is... Uh, Gepasseerd. Maar ja, er zijn ook wel andere aardige spitsen hoor. Want het spits duo, want 4-4-2 speelt Chelsea. Het spits duo is Anelka Torres. En Fernando Torres kennen we nog omdat hij een tijdje bij Liverpool speelde. En met veel bombari overgekomen is in de winterstop naar Chelsea. Hij staat dus in de spits samen met Anelka tegen FC Kopenhagen. In Kopenhagen, waar het koud is, min 4 graden. Maar waar ze warm worden van de tegenstander. Want de afgelopen vijf thuiswedstrijden, waaronder een 1-1 tegen Barcelona. Zijn niet verloren door de Denen. En die zijn al blij dat ze bij de laatste zestien zitten. Maar hopen nog wel op een beetje meer. Zes minuutjes nog. Dan beginnen die wedstrijden live te horen bij jullie. En het slot bij ons. Yes, of course. Dank je, Henry. Ja, verdoem degene die onrust stoken in Libië. En ik ben een Beduïne-strijder en zal sterven als een martelaar. Zomaar wat kreten uit de toespraak van de Libische leider Gaddafi. Hij uh, had er ruim een uur voor nodig. En zijn heleboel, maar niet dat hij zou gaan opstappen. En het is er ook niet rustiger op geworden daar in Libië. Lucie Gink, uh, die volgt Arabische zenders en wat andere zenders. En die heeft het laatste nieuws. Ja, ook vanaf het internet. Die horen zojuist al in het uh, NOS-journaal. dat het militaire vliegtuig dat in Tripoli Nederlanders gaat evacueren is geland. Iets na zes uur is dat gebeurd. Uh, het transportvliegtuig zal vanavond nog terugvliegen naar Nederland. 130 mensen kunnen mee. Er zijn 172 Nederlanders in Libië zegt het ANP zojuist. Uh, Gaddafi heeft dus die speech gegeven... en volgens Al Jazeera was dat een typische Gaddafi-speech. Volgens de zender is het niet uit te sluiten... dat de man zo lang mogelijk op zijn plek blijft zitten. En verder heeft ook bondskanselier Angela Merkel gereageerd. Zij heeft de toespraak erg, erg beangstigend genoemd. En zij eist dat er een einde komt aan het geweld. En dat eist eigenlijk ook Hillary Clinton. Die is net klaar met haar toespraak. En uh, als daar nieuws uit is gekomen, nog meer nieuws... dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio 1. Luc, dankjewel. Um, ja, we praten door over Gaddafi met EO-journalist Jeroen Snel. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. Wij gaven elkaar net een hand. En toen dacht ik, ja, ik ja? ben maar één hand verwijderd van Gaddafi. <laughs> ja. Zo is het wel. Ik ja. heb hem wel gewassen sindsdien, dus ik weet niet of is er nog... een jaar een... of wat? Uh, 1998, ja, ja. Ruim 12 jaar. Het was december 98. Jij bent de enige Nederlandse journalist ja? die hem ooit heeft geïnterviewd. Daar kwam ik vandaag ook achter. Ja. En daar <laughs> hebben we even een fragmentje van. Luister okay. even mee. Dagen van wachten en vriendelijk onderhandelen gingen aan dit moment vooraf. Na een urenlange autotocht vanuit Tripoli werden we naar de Libische leider gebracht. Het is in een simpele Bedouinentent waar we onze vragen mogen stellen. Ja. ja, nou ja, dan hoor je hem niet. Maar goed, dat zouden we toch niet verstaan. Nee. Dus dat, uh, <laughs> uh, dat was dus ruim twaalf jaar geleden, 1998. Um, en hoe kwam je daar terecht, überhaupt? Nou, ik had een keer op een middag op de redactie van Twee Vandaag, waar ik werkte. Als je te is er weinig te doen. Ik denk, ach, ik ga eens een verzoek indienen voor Gaddafi. Dus ik stuurde een fax naar de ambassade van Libië in Brussel. En enige weken later kreeg ik een reactie of ik wilde komen praten in Brussel. Heb ik gedaan. Ja, u bent welkom in, in Libië. Uh, Libië was toen nog. Uh, uh, er liep een soort embargo, een luchtembargo tegen Libië. Ik kon niet vliegen. Dus ik vloog naar uh, Tunesië, naar Djerba werd daar de volgende dag opgehaald door een hele grote slee. een limousine... Ja. van de overheid van Libië. En toen zijn we naar een noodgang naar de grens gereden. In een vip room werd ik gezet, paspoorten werden gestempeld. En weer door. En toen was het afwachten geblazen in een hotel in Tripoli. En uh, ja, na drie dagen wachten denk je, ja, het zal weer niet doorgaan. En ieder moment uh, als we naar buiten gingen, werden we gelijk gevolgd. En uh, de eerste keer dat we sowieso een luchtje gingen scheppen... en we kwamen terug in het hotel, ging de telefoon van... ja, jullie zijn naar buiten gegaan, uh, bel ons voortaan, want anders verdwaal je. Dus, uh, mm -hmm, ja, anders verdwaal ja, je. Ja, ja je, je, je merkte stekens. gewoon dat ze niet wilden dat je met andere mensen in aanraking ja. zou komen... en uh, die zou interviewen of die zou spreken. Dus uh, ja, dat, dat was wel een bijzondere ervaring. En toen na drie dagen, uh, toen was het zover. Uh, en toen uh, werden we verplaatst naar Sirt. Siirt, zeg ik het goed? Sirt. Nou, He? Een stad verderop in Libië. En daar weer in een hotel gezet. Kregen we te eten. En het was allemaal super deluxe. Toen moest ik een contract ondertekenen. Uh, met daarin een strekking dat we het interview integraal zouden uitzenden. Zonder montage dus. Mm -hmm. En toen uh, werden we weer verplaatst naar een plek waar landrovers klaar stonden. Dus van de limo stapten we in landrovers. Uh, het was pikken donker inmiddels. En uh, ja, na weer een uur rijden kwamen we ergens bij de Bedouinententen uit. Ik zal nooit vergeten, dat zag allemaal heel idyllisch uit... maar daarnaast stond een gigantische trailer. Een wit ding, uh, wat aan een vrachtwagen kan. Met erop allemaal satellietschotels en, uh, en antennes. En uh, ja, dat was gewoon zijn zijn centrum en uh, oh. daarvan uh, regeerde hij. Het ziet er heel primitief uit, maar dat valt wel mee. Dat, dat valt wel mee, ja. En hij heeft natuurlijk vrouwelijke bodyguards. Prachtig ja. opgemaakte vrouwen met doeken om. Maar met een niet, of uh, voor de buik. Maar dus, ja. echt fotomodeltypen zijn het. Ja, ja, maar dat mochten we helaas niet filmen toen. Hmm. Uh, maar, ja. En dan zit je daar tegenover. Wat had je verwacht van tevoren van hem? Ja, ik, ik ging er vrij open heen. Uh, je, je moet je voorstellen, het was uh, 1998. Uh, tien jaar na de Lockerbie-ramp. De aanslag op een Penn Boeing boven Schotland... waar zoveel Britten en Amerikanen bij omkwamen... Door jarenlang onderzoek pleegde uiteindelijk dat Libië daar dan achter zou zitten, waren Libische verdachten. En die uh, mannen die moesten worden uitgeleverd aan Nederland in Zeist, in kamp Zeist. Mm -hmm. Zou een proces uh, plaatsvinden. En um, er moest nog onderhandeld worden over de uitlevering van deze uh, verdachten. En Gaddafi stelde ook nieuwe eisen in het interview. Hij eiste Libische rechters en geen Schotse rechters. En daarom wilde hij jou ook zien, neem ik aan. Omdat ja, want jij Nederland ik, ik kan... had geluk uh, uh, dat ik op het juiste moment dat verzoek had ja. gedaan voor de interview, want hij wilde. Deze boodschap de wereld insturen. Nou ja, dat kan dan op uh, Nederlandse televisie en dan uh, wordt het vervolgens toch ook overgenomen. Maar verwacht je een. een, een wat, ja, wat, wat, wat, wat voor type verwacht je? Nou ja, je? je verwacht een terrorist. Uh, want deze man was verantwoordelijk voor vele aanslagen, uh, direct en wel indirect. En uh, hij kwam binnen op krukken. Hij had uh, zijn been gebroken bij judoën. En uh, hij was echt een gastheer. Van, uh, hoe is het met u? Heeft u een goede reis gehad? Heeft u al te drinken gehad? En Eigenlijk was het een hele sympathieke man op dat moment. Ja, maar dat zijn mensen altijd jong, toch? Als je ja? ze helemaal leert kennen, denk ik dan. Ja. Ja. Dat is ja. misschien wel zo, ja. Hoe zag ja. je eruit? Wat had hij aan? Ja, zo'n zo jurk. Gewoon gewaad. Zo'n gewaad, donkerbruin gewaad, ja. Ben je nou anders over hem gaan denken? Door nou, het interview? Ja... In ieder geval over uh, uh, het systeem en ook over de macht van Amerika. Want daar hoorde je ook de andere kant van het verhaal. Wij hebben hier natuurlijk in het Westen altijd de berichten gehoord... over de aanslagen uh, gepleegd door Libische terroristen. Maar Amerika heeft altijd keihard teruggeslagen. Toen bijvoorbeeld in 1986 een aanslag was in geloof, Berlijn op een discotheek... Mm -hmm. waar veel Amerikaanse militairen kwamen en waar dus veel slachtoffers waren gevallen... toen heeft Amerika uh, de steden Tripoli en Benghazi uh, gebombardeerd. Dus ook nog een familie lid van Gaddafi. Toen ja, een geadopteerde dochtertje, dacht ik. Is zoiets. Was ik, ja. um, dus uh, wat dat betreft... Uh, zag ik een keer het verhaal van de andere kant. Dat Amerika ook buitengewoon veel geweld toepaste... om uh, Libië terug te pakken. Maar heeft hij je een beetje ingepakt misschien? Nou, die charmantheid? dat weet ik niet. Um, kijk, ik, ik, als ik een interview zou doen... van u bent een grote terrorist en de bad guy en waarom doet u dat allemaal... Dan was ik snel klaar geweest en dan werd ik het land uitgeschopt... als ik al geluk had. want uh, Misschien was het dan, dan wel slechter afgelopen. Mijn doel was gewoon om te praten over het Lockerbie-proces... Lock en uh, ja, wat er nog nodig was dat hij zijn verdachte zou uitleveren. Dat was mijn insteek. En uh, dat was ook de enige insteek uh, waar een groen licht op kwam. En inmiddels ben je niet zo hele goede vriendjes meer met hem... want jij mag Libië niet meer in. Nee, zoals ik net zei, ik heb een contract ondertekend... dat we het interview integraal zouden uitzenden. Nou, dat is uh, niet gebeurd, want het werd continu vertaald. Want hij spreekt vloeiend Engels, maar hij wilde het absoluut in het Arabisch doen. Uh, dus er zat een tolk tussen. Nou, dat vertraagt. dat wil je eruit monteren hè, voor televisie. Dus ja, ik moest erin knippen. En die tolk die, uh, zat echt te zweten, want omdat Gaddafi dus zo goed Engels praat... Uh, ging die, die tolk steeds weer corrigeren. En dan had hij het over de Amerikanen en de Britten gehad... Ja vergat de tolk de uh, British te zeggen. En dan zei hij zo, en de British. Dus dan, dan moest hij die tolk recorriseren, die man doodneveus. Maar goed, ja, het, het was een bijzonder verhaal uh, al met al. En, maar dus uh, er moest wel ingeknipt worden en dat betekent dat jij daar... Nou ja, ik, ik heb het verhaal uh, toen uh, gestraald per satelliet naar Tripoli... op de avond dat wij het uitzonden. En toen werd er gelijk gebeld van, ja, je hebt je niet aan afspraak gehouden. Ik zei, ja, inderdaad, want ja, het, het was gewoon te lang en niet compact genoeg. Maar daar waren ze niet blij mee. Dus ik denk niet dat ik uh, verstandig aan doe om uh, nu uh, aan, uh, bij Libië aan de grens te staan. Misschien over een week als het uh, regime heeft verandert. Goed, journalist Reroen Snel, wel wat anders hè, dan Willem-Alexander interviewen. Ja. Wie doe je liever? <laughs> dat is geen vergelijk. Allebei. Nee, echt, ja. Wie doe je liever? Dat, dat, is, dat is zo moeilijk. Nee. En als je nou toch moet kiezen? Nou ja, zeg dan op dit moment Gaddafi. Want dan word je weer over de hele wereld uitgezonden, net als toen. Misschien toch nog weer even oude banden aanhalen met hem. Het was daar heel gezellig. Ja, dat wel. <laughs> Jeroen Snel, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, hoe maak je nou uh, terug naar eigen land? Uh, heel, heel belangrijke zaken, de Provinciale Statenverkiezingen. En hoe maak je die nou sexy? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Met een stel hele mooie, lekkere dames. Dus uh, toert BNN Today komende dagen door heel Nederland... langs de mooiste vrouw van iedere provincie. En iedere dag vertelt een andere mis over haar provincie... en de politieke thema's die daar spelen. Ik ben mis Provinciaal Zeeland. Mijn naam is Amanda van der Meulen. Ik ben 25 jaar... Zeeland is helemaal te gek, heel veel natuur, zoals de bossen en het geweldige mooie strand hier zo. Uh, in mijn optiek is Zeeland ook een vredige en uh, veilige provincie, uh, al zeg ik het zelf. Ik vind dat de uh, Westerschelde tunnel tolvrij moet, uh, moet worden. Het is echt belachelijk dat je daarvoor moet, moet betalen. En verder vind ik dat het ondernemerschap ook wel uh, meer gestimuleerd mag worden in Zeeland. Als ik de baas zou zijn van de provincie, zou ik dus als eerste aandacht besteden aan energieopwekking op een uh, natuurvriendelijke manier. Dus ik zou geen tweede kerncentrale openen. Op 2 maart stem ik waarschijnlijk op de VVD of op de Partij voor Zeeland. Omdat dat eigenlijk toch ook wel een lokale partij is die uh, ook weet wat er speelt bij ons in de provincie. Ja, Miss Provinciaal Zeeland is zeker de moeite waard om even uit te checken. En dat kan je doen op bnntoday.nl. En dan een dame die hier in de studio ook te zien via de webcam radio1.nl... ook behoorlijk de moeite waard is om uit te checken. Is uh, Pien Feit, goedenavond. Goedenavond. En dan, ik bedoel, je ziet er ook leuk uit, maar dan vooral om wat je kan. En dat is namelijk heel erg mooi zingen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Mm -hmm. Maar eerst moet je het maar even laten horen, denk ik. Ja, toch? lijkt me een goed idee. Met Pien Veit, Dance on Time. Yep. I gotta take it to ride. I gotta take it to fly. I gotta take it to run around and I'm gonna give it a try. I gotta take it to ride. I gotta take it to fly. I gotta take it to run around and I'm gonna give it a try.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 Klap niet, vind ik dat zo stom. Kom gewoon zitten. <laughs> heel erg mooi. En dan zeg ik dat wel vaker, want ik ben altijd vrij snel onder de indruk van iedereen die kan zingen. Um, omdat ik het niet kan en wel heel graag zou willen. Ja, neem maar die microfoon, denk ik. Ja. Maar jij hebt er echt een hele, hele bijzondere stem, vind ik, Bien Feit. Nou, dankjewel. Vind je dat zelf ook? Hoor je dat zelf ook? Um, nou ja, ik weet wel dat ik iets uh, schors uh, erin heb. Ja, oh, maar trouwens ook als je praat valt me ook. Ja, ja, dat is, gewoon zo, dat is gewoon zo gebeurd, denk ja, ik. Ja, op een dag. Ja, dat was gewoon zo. Ben je een beetje Janice joplin achtig qua inname van... De, nee, helemaal niet wat? eigenlijk. Nou ja, ik, ik drink wel is een drankje... maar ik ben echt niet geen stevige drinker of zo. Dus het is gewoon echt... Ja, het is gewoon de stem. Ja, ja. Dance on Time, Pien Veit, live in de studio dus net. En uh, zometeen ga je nog een nummer live spelen uh, bij mm -hmm. ons. Uh, aanstaande donderdag dan presenteer je haar je debuutplaats. De, die heet ook Dance on Time in Paradiso in Amsterdam. Ja. En mensen kunnen je al kennen, want uh, je was bij uh, Matthijs van Nieuwenkerk in de wereld draait door. Mm -hmm. Je was bij Giel op 3FM. Nou ja, ja, dan is de volgende stap altijd bij ons bij BNNCD. Ja, wel leuk. <laughs> um, en, ik had nog nooit van jou gehoord. Ik heb die aflevering De Wildrijd door eventjes gemist. Mm -hmm. En dan zit je hier en dan denk ik: wow, dit klinkt mij super professioneel in de oren. Waar ben je al die tijd geweest? Waar heb je gezeten? Ik was me aan het klaarmaken. <laughs> nee, ik heb in heel veel, uh, ik heb wel in veel beentje gespeeld. Maar altijd wel, ja, dat is nooit echt doorgebroken naar een groter publiek. Dus altijd een beetje in de underground gebleven. Um, ja, dus daar was ik. En, en, en waarom gaat het nu wel? Wat heb je nu veranderd? Waarom gaat het nu wel lukken? Nou, dit is wel echt mijn eerste echte album onder mijn eigen naam. Ik mm -hmm. heb wel platen uitgebracht, maar de eerste was een EP en die andere was met een ander project. Um, en dit is het eerste album waar ik echt lang, en, uh, lang aan heb gewerkt en ook echt zelf perfectionistisch op ben geweest. En, en echt heel goed heb opgenomen, um, dus ik denk dat hij daarom uh, ja, het is gewoon een volwaardig album. Echt ja. meer aandacht krijgt daardoor. Ik las op je op je Twitterpagina uh, Dan heb je zo'n kort uh, zinnetje dat dan dat typeert dan iemand. En jij schrijft dan: Daar staat: um, All my favorite singers couldn't sing. Ja, <laughs> en dan denk ik dat jij bedoelt, en dus ging ik maar zingen. Nee, dat bedoel ik eigenlijk niet. Um... Maar ik vind het wel mooi als het mensen motiveert. <laughs> maar het is, ik, ik refereer eerder naar um, dat, ik, dat de definitie van mooi zingen... die de meeste mensen hebben, dat ik dat vaak niet uh, uh, mee eens ben. Zoals? Uh, waar nou, denk je dan aan? Nou ja, er zijn bijvoorbeeld mensen die... Um, zogezegd heel mooi kunnen zingen... maar die, die, die raken mij ook vaak helemaal niet. Ja, wie? Namen? Rugnoers. wie ah, bedoel je? Nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Laten we niet gaan haten op de radio. Ja, jij, als je iemand bedoelt als Mariah Carey... mag je dat best wel goed Nou, echt, Mariah Carey heb ik wel echt bijzonder veel jeugdsentiment voor. Die ah, zou nee. ik uh, niet <laughs> willen noemen. Nee, nee, nee. Maar ik bedoel meer gewoon... je hebt, je hebt bepaalde zangeressen, zijn heel geschoold... en het is allemaal heel mooi en heel netjes... maar ik voel het niet echt Bij jou ofzo. klinkt het rauwer. Ja, en ik vind dat heel mooi als mensen de randen opzoeken... van. Van zingen of uh, daar echt een persoonlijkheid in leggen. En dan hoeft het helemaal niet heel goed te zijn. Bijvoorbeeld iemand als Neil Young, die zingt hartstikke vals, maar die voel je wel echt. En dat vind ik goed zingen, dat je, dat je het voelt en dat iemand iets vertelt. Ja. En, uh, en niet zozeer of alle noten kloppen. Of, uh... De Nederlandse Björk noemen ze hier. Ja, klopt dat? Nou nee, want ik ben peenfighter natuurlijk. <laughs> ja, oké. Okay, ja. Nee, maar kijk, ja, dat zijn altijd mensen die me, dingen die mensen me vinden. En dat, dat vind ik prima. Maar kun je jezelf een beetje erin vinden? Nou ja, ik vind wel dat Björk heeft wel een avontuurlijke mentaliteit in muziek maken. Ja. Dus daardoor vind ik het best wel een compliment. En ik hoop dat ik dat ook heb. Dat ik, dat ik blijf vernieuwen en openstaan voor nieuwe dingen. Dat vind ik heel goed aan haar. En, en ik las iets op YouTube, uh, ik, zag, ik zag een filmpje van ja. Dan stond eronder als commentaar uh, prachtige muziek om bij in slaap te vallen, <laughs> ja, maar dat was een compliment. Ja, okay, okay, misschien is dat... is, heeft het iets kalmerends. <laughs> <laughs> ja, ja. <laughs> nou, dat is mooi toch, dat je mensen rustig maakt. <laughs> ja, wat, wat uh, ik ben dat benieuwd. Je bent dus een tijdje geleden in een wildrij door geweest. Um, Daarvan zeggen ze altijd dat is het moment. Dan kent heel Nederland je en dan stromen de aanvragen binnen en, en de tickets uh, worden als een gek verkocht. Hoe ging dat bij jou? Nou ja, je merkt wel dat het iets is wat heel veel mensen kijken. Dus je, je krijgt heel veel reacties en um, ja, qua optredens uh, nemen toe. En ja, het, het heeft een soort uh, bevestigende werking, denk ik. Dat dat mensen dan denken, oh ja, um... het is waar. Ze kan wat. Ja, of nou ja, goed, misschien was dat al wel zo, maar het is gewoon belangrijk dat, men, dat het ook naar buiten gaat. En dat is gewoon een heel groot kanaal, zeg maar. Daar kijken ontzettend veel mensen naar, dus dat, dat helpt gewoon enorm, ja. Ja, en dat merk je ook meteen in, uh, ja, zeker, in, je, je, wel. in je, bijvoorbeeld donderdag, je cd-presentatie in Paradiso. Dan vliegen de kaartjes over de toonbank. Nou, zo, zo extreem is nou ook weer niet. Um, maar ik denk wel dat al die pers bij elkaar... dat dat wel uh, maakt dat mensen dat het steeds meer gaat buzzen. En dat, dat, dat werkt een beetje op die manier. Dat er dan wel steeds meer mensen je naam gaan horen. En dan denken, oh, ik ga het echt eens opzetten. Je gaat nog een nummer doen. Maar dat denk ik niet dat we dat dit uur nog redden. Dat wordt volgend uur, denk ik. Ja, dat moet wel. Want uh, anders zou je nummer nu nog 40 seconden duren. En zo kort is het niet, denk ik. Nee, het is iets langer. <laughs> het is iets langer. <laughs> Wat uh, is je droom, Pien? Dat vraag ik me af. Nu je uh, eerste album komt je bijna je, uit. Dat zijn van die grote vragen. Ik heel veel mooie dingen maken. Maar bijvoorbeeld, jij bent niet echt iemand die op de festivals gaat spelen, denk ik, of wel? Nou, ook wel ja. We zitten ja? Er toch wel. Uh, dat gaat er wel aankomen, ja. Waar? Uh, bevrijdingsfestival Zwolle we staan op IK. Um, dus uh, dat staat in ieder geval in de planning: uh, Festival van de Werf in Utrecht. Dus um, ja, ze komen wel een beetje eraan. Houd haar in de gaten, Pien Feit. Prachtige muziek om bij je slaap te vallen. Dankjewel, Pien. <laughs>